Storen. Godzijdank. Gaan we gelijk God erbij halen? Ja. <laughs> um, nou, daar zitten we dan. Met een kopje thee. Met een kopje thee, onze drop. Aan een eikenhouten tafel. Aan een eikenhouten tafel. <laughs> het was middernacht. Ga je alles herhalen? Nee. <laughs> is het midden... Nee, het is nee, geen, middernacht. Het geen middernacht. We kunnen wel doen als het middernacht is. Het is wel sfeervol. Ja, maar de zon schijnt. Dat lukt me niet. Um, ja, dit is de eerste aflevering van... Twaalicht Onze en podcast. Onze podcast en uh, ons. Ja, ons is Thomas en Marije. Ja. We kennen elkaar al een tijdje. Uh, en we twintig jaar. Twintig jaar inmiddels. En uh, we hebben al heel veel dingen, projectjes gedaan samen. En uh, nee, dit is heel saai om te vertellen natuurlijk. Je moet nou, ook geen zelfcensuur toeplegen. Nee, gewoon praten geval. en het kan er altijd uitgeknipt worden. Ja, door mijzelf. Door jijzelf. Jij, kan, uh, jij bent de eindbaas, dus jij kan alles bepalen. Maar awesome. oh, Daar ga ik wel misbruik van maken. Dat geloof ik. Insert, dat ik even misbruik ergens van maak. Um, maar uh, ja, dwaalicht is dus... Uh, het wordt, uh, wat het is, weten we eigenlijk nog niet zo heel goed. Nee. We willen wel uh, graag uh, het gaan hebben over diverse zaken die zich een beetje... Scharen onder het paranormale, of daaraan verwante zaken. Je kijkt me heel moeilijk aan. Nou, dat vroeg ik me dus af, want we hadden... Um, het begon zo. Ik stuurde jou een podcast op, een Amerikaanse, uh, over paranormale zaken. Uh, en toen kregen we het erover. En ik weet, jij hebt interesse in dit soort zaken. Ja. Ik heb interesse in dit soort zaken. Tenminste, ik had het lang daarna is het weggezakt. En in de laatste tijd komt het weer terug. Dus ik had zoiets van, oh ja, deze podcast, uh, met heet die... voor de mensen die graag willen weten wat het is. Link in de show notes. Link in de show notes. Um, die stuurde ik aan je op en toen waren we, daar gingen we het over praten. En ik had al zoiets van, oh ja, podcast. Ik heb een tijd een podcast gemaakt, maar die wil ik niet meer doen. Maar wat andere podcasts wel. Want hiervoor heb je ongehoord gemaakt. Hiervoor heb ik ongehoord gemaakt over seksualiteit. Um, die bestaat niet meer, maar kan je nog wel luisteren. Maar in ieder geval, ik zat bij Thomas thuis en we hadden het erover. En toen zei ik, hé, hey, we kunnen wel een podcast over paranormale zaken maken. Nou, um, zo geschieden, dat ging allemaal heel snel. Jij was blij, ja. jij was enthousiast. En toen later dacht ik, ja, paranormale zaken. Maar is het alleen paranormale zaken? Is het het occulte? Speelt spiritualiteit hier nog een rol? Dus is paranormaal niet een te nauwe definitie voor waar, ja. waar we het over willen hebben? Ja, Oops. misschien moeten we het houden onder... Uh, nou ja, ik had het al eerder al bedacht... want we zitten natuurlijk onwijs met slogans en zo te verzinnen voor de podcast. Uh, iets van uh, dwaalicht schijnt licht op het onbekende. Uh, moeten we het dan zo noemen? Of wat... Uh... Je wilt breder, uh, breder onderwerp aansnijden aan dan, uh, dan iets wat... Nou, uh... misschien ook wel omdat paranormaal zo'n zo iets is, weet je. Je denkt gelijk aan Jomanda, dat denk ik ook. Of aan hmm. andere dingen. Of daar hebben we het misschien meteen nog wel ik over. Ik denk waar je aan denken, maar dat nog verder. meer. Ja, maar in ieder geval mensen hebben vaak een associatie bij het paranormale. Waardoor het in een bepaalde hoek... Wordt weggezet. Ja. En misschien is dat oké. Okay, je kan ook zeggen: uh, ik heb heel veel over porno geschreven. Daarvan had ik zoiets van: ja, claim het woord porno of claim het woord feminist. Hmm. Maar met paranormaal heb ik zoiets van: moeten we het woord paranormaal claimen? Of ik vind het onbenoembare ook mooi. Of het... Uh... Onbenoembare is wel heel lastig, hè? want we moeten hier toch wel dingen gaan benoemen, ja. uh, neem ik aan. Ja, maar uh, of het. Ik, bedoel, ik, ik zelf, laat ik even een uh, uh, deel van mijn achtergrond verklappen. Ik geloof zelf niet echt heel erg in heel veel dingen. Wat. <laughs> dus dat is, je kan natuurlijk zeggen van waarom ga je dan een podcast over, over dit soort. Nou, laten we het even onbekende dingen noemen. Ik vind het een heel slecht woord, maar dat is prima. Waarom weer dan een podcast over maken? En dat komt omdat het, het, het onderwerp me op diverse invalshoeken heel erg interesseert. Zeg maar. ik, vind, uh, ik heb al sinds, ja, sinds van jongs af aan. Ik vond dat spookslot vond ik het leukste van de Efteling. Weet je wel, ik ging daar naartoe. En daarna heb ik echt uh, maanden ook nog gedroomd dat ik naar nou het spookslot ging. En uh, ik had natuurlijk de plaat en uh, de muziek Hoe oud erbij. Je oh, dat was wel zes, zes jaar oud of zo, denk ik. Had ik had een spaarpotje gekocht met zo'n enge hand. En dat klinkt een beetje kinderachtig allemaal. Dat is natuurlijk letterlijk ook wel een beetje. Maar um, ik hou van spannende dingen. Dus ik hou ook van horrorfilms. Uh, ik hou van, van enge hoorspelen van vroeger, van, van, van spookhuizen dus. En, uh, nou ja, we hebben een soort van gemeenschappelijke inspiratiebron bij een radioprogramma. Dat heet het Zwarte Gat van Veronica Radio. MUZIEK <tieden> Het Zwarte Gat. Een programma over de onpeilbare grenzen tussen leven en dood. Over werkelijkheid en fantasie. Over het onzichtbare. Het onverklaarbare dat ons omringt. Het Zwarte Gat neemt u mee. Um, dat was mid-jaren tachtig tot eind jaren tachtig, denk mm, ik. Eind de jaren tachtig, niet eens jaren negentig. Jaren negentig overleefd. En het Zwarte Gat was een heel spannend. Maar misschien kan je daar wat uh, over je, jouw ervaring daarvan over van vertellen. Weet je dat nog? Dat ja, je ik denk, ja, ik denk dat jij er meer naar geluisterd hebt. Maar ik weet vooral, volgens mij was het op zondagavond. Uh, dat ik eerst had je Radio Romantica, of dat kwam kom daarnaast. Ja, dat ging over seks. Dus nou ja, daar, was, legt, daar ligt gelijk de hele basis van mijn bestaan. Uh, uh, nee, je had het zwarte gat. En volgens mij luisterde mijn moeder dat. En ik geloof niet dat het de bedoeling was dat ik daar ook naar luisterde. Want ik was zes of zo, zeven. Ja. Uh, maar dat ik dat wel een paar keer heb gehoord. En dat ik dat heel erg spannend vond. En ook wel intrigerend, maar ook wel eng. Want ik was wel ja. iemand die uh, heel, slecht, heel snel slecht sliep. En heel veel bang was. Ik weet nog dat ik ooit een plaatje zag van Selem's Lot in de hitkrant of zo. Oh, zo'n ja. horrorfilm. En daar ben ik echt letterlijk jarenlang heb ik... Uh, ...s nachts voor het donker de gordijn ligt, ernaar, omdat ik bang was om dat gezicht zo voor mijn raam te mm -hmm. zien. Maar uh, tegelijkertijd vind ik het ook heel fascinerend. En dat was bij Zwarte Gat ook wel. Het ging dan over geesten en over dingen die niet konden. En er was ook een beetje spookachtige muziek. Ik heb het niet meer teruggeluisterd. Jij hebt mij toen linkjes gestuurd. Ja. Maar ik heb niet meer geluisterd. Dat wil ik nog wel doen. Maar dit zit er in mijn herinnering. Dus het was eng en spannend, maar ook heel erg fascinerend, omdat het zo ongrijpbaar was. Ja, en. Um... Ja, ik, kan, ik heb daar nog misschien iets betere herinnering van nog. Ik ben ietsje ouder dan jij uh -huh. en ik was tien, vanaf tien denk ik, dat dat uh, werd uitgezonden elke zondag uh, in de namiddag ook en uh, moeder, moeder met een kopje thee erbij en ik uh, daarnaast uh, met gespitste oortjes luisteren naar uh, ja, mensen die kastelen ingingen, uh, stemmen op banden hoorden, het was altijd een beetje, het eerste half uur was altijd heel spannend. Gingen ze op excursie, zeg maar. In de tweede half uur vond ik altijd tot minder. Gingen ze wat vragen van, uh, van uh, mensen. Je kon inbellen met een vraag. En dan hadden ze een panel zitten van, uh, van paragnosten. En die gingen dan antwoorden. En uh, die hadden ook een soort van variërende stijl. Van uh, hoe overtuigend ze op mij overkwamen, zeg maar. Je had uh, een beetje de hoofdparagnost. Uh, uh, goh, ik even zijn naam kwijt. Nou. Grote um, parapsycholoog-astroloog Leo Pannekoek hier. Goedemiddag. Die, die was altijd een beetje mysterieus en emotioneel. Hij heeft later ook nog wat popalbums gemaakt, geloof oh. ik. Dat was rock-achtige, oh. specie-albums. Fascinant. Leuk voor de show notes. Ja. En, maar je had bijvoorbeeld ook een man tussen zitten die was heel, heel matter-of-fact over... Uh, het probleem, er werd dan ingebeld van... Ja, ik slaap niet zo goed. Wat moet ik daar aan doen? En dat was dan... Ja, uh, ik zie jou, uh, ik, ik zweef boven jouw uh, bed. En uh, ik zie daar... Uh, ja, die kast, die staat op een lij lijn. Die staat niet goed. Uh, die moet uh, anders, die kast. En dan... Uh, ja, dus dat vond ik allemaal iets minder spannend. En uh, we wakkerden misschien ook wel enigszins... Wat scepticisme bij me aan op een jonge leeftijd. Uh, ik ga door jouw nek. Ik sta achter je... Ja. ja, ik transpireer je nek en ik stuit op het gewricht, het skelet van het lichaam. Waren daar klachten bij de man? In de nek? Nee, in zijn totaliteit. Het skelet. Ik pak de nek om naar het skelet te gaan. Ja, het lang gezien. Maar de eerste helft was altijd heel leuk. En uh, um, ja, ik heb ook heel veel oude hoorspelen geluisterd. Uh, van, van echt voor kinderen tot aan uh, ja, echt horror voor, voor, voor volwassenen. Maar dan uit de jaren 50. Dat zijn we hele oude dingen. 50, 60, 70. Um, dat wereldje heel, heel spannend altijd. Zeg maar, krakende deuren, voetstappen, dingen onderzoeken. Onbekende dingen uh, onderzoeken. En uh, ja, ik noem het toch even paranormaal. Dat maar... mag, dat mag. We er hoeven ook nog geen definitieve beslissing te nemen... over hoe, wat, hoe we dat wat we willen bespreken en onderzoeken um, gaan benoemen. Nee, we zijn nog niet bezig met wetenschap. Nee, nog Maar niet. wat ik leuk vind aan... Nou, het zit letterlijk in de naam, dat paranormaal. Het gaat over iets wat niet normaal is. En um, heel veel dingen die niet normaal zijn... die worden door de, in de maatschappij... krijgen die niet heel veel aan. Ja, Kijk, in New Age en, en, en misschien wel een of dergelijke. Dus zij cijpelt natuurlijk veel meer in nu. Maar uh, als we het hebben over dingen die bijvoorbeeld bij het zwarte gat in aanbod kwamen. glaasje draaien en Ouija board en dat soort dingen. Dat is toch informatie waar je, waar je in principe zelf in geïnteresseerd moet zijn. Mm -hmm. Of je ziet het misschien langskomen in een film of zo. Maar als je er net iets meer van wil weten. Dat zijn dan toch mm -hmm. van boeken die je niet zomaar in de bibliotheek kan lenen. Ik heb het over de jonge leeftijd. Ja, ik ja, ja, dingen ja. ontdekt zeg maar. Ja. Uh, het is een beetje een verborgen... Iets en dat maakt het voor mij ook heel, heel spannend. Ik vind altijd dat soort, dat soort dingen die net een beetje afwijken van wat normaal is. Of, of kennis die een beetje verborgen zit uh, hier en daar. Um, ja, vind ik altijd heel, heel interessant. En um, naast dat ik het spannend vind, ook leuk om af te wegen tegen van... Met mijn, mijn hele nuchtere blik, zeg maar, kan ik van hele spannende dingen genieten. En aan, aan de andere kant vind ik het ook interessant om na te denken over... Waar, dit, waar bepaalde fenomenen, hoe, die, hoe je die logisch kan verklaren, bijvoorbeeld. Want als we de rolverdeling bepalen tussen ons... Uh, Laten <laughs> dat, we is... dat gelijk alles inkaderen. Laten we gelijk alles inkaderen. Nou, in eerste instantie, je weet nooit wat er gaat gebeuren de komende tijd. Jij bent nieuwsgierig en vrij sceptisch. Ja. Of ja. vrij, misschien moet ik het vrij gewoon weglaten. Mm -hmm. Nieuwsgierig en sceptisch. Ik ben nieuwsgierig en ik denk een stuk minder sceptisch. Ja. Ik denk dat ik... Uh, Vatbaar... Ja, je kan het vatbaar noemen of open. Of um, ik hoef ook niet alles per se verklaard te zien. Ik vind dat niet zelf, vind dat niet altijd een nuttige ja. houding. Of een nuttige Voor mij is het geen waardevolle houding. Omdat ik, ja. Dus ik denk dat we daarin, er anders in staan. Maar wel allebei nieuwsgierig zijn. En ik denk dat we, uh, daar hebben we het van tevoren ook over gehad wel. Van dat we allebei wel respectvol, is dat het juiste woord? Absolute. Maar in ieder geval respectvol naar de materie willen zijn. Ja. Dit is geen podcast om te zeggen van... hoe kijk die daar, weer de dingen doen? Mm -hmm. um, dat is ja. in ieder geval niet mijn insteek. Ja, daar heeft niemand ook heel veel aan, zeg maar. Je kan natuurlijk, het is wel goed om een... Uh, je kan kritisch zijn ergens Absoluut, ja. sowieso overal met respect uh, mee om, wat mij betreft. Ja, ja. En respect en, en relativering waar nodig. En misschien ben jij soms relativeren... dan wel nee, kun ik misschien wel op andere vlakken. dan nou, jij, ik denk dat dat ook juist heel leuk is. Uh... Afweinig, het is een beetje waan van de tijd... maar een afwijkende mening hoeft ook niet gelijk respectloos te zijn. Nee, nee, absoluut niet. Nee. <laughs> um... Respect voor van alles... Ja, open, nieuwsgierig, respectvol en relativerend en kritisch. En ik denk dat... We moeten uh... een politieke partij beginnen. Gadver. <laughs> uh, <laughs> ik ben al lid van een politieke partij. Uh, ja, dat, ik denk dat dat in eerste instantie onze rolverdeling is. En mm -hmm. dat we ook hierin dingen tegen zullen komen... waarvan jij iets zal hebben van nou, ik hoef hier helemaal niks mee. Of dat ik iets heb van nou, ik hoef hier helemaal niks mee. Mm -hmm. um, ja, en daar, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ben benieuwd naar de thematiek die we gaan... of de onderwerpen die we gaan behandelen... en de mensen die we hopelijk gaan spreken... Maar ik ben ook benieuwd naar hoe wij erin staan en hoe onze eventuele ontwikkeling hierin is. Ja, ja, ja. Zeker interessant. Um, want we zijn nu, we hebben een heel keurig draaiboek gemaakt, maar we wijken er alweer snoeihard van af. Nee, nee ik had namelijk een vraag oh. aan jou. Uh, past dat in het draaiboek? Ja, om... oh. keihard in het draaiboek. Ja? Uh, we, zijn, we zijn een beetje een losse podcast, toch? We hoef niet per se het draaiboek te doen. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar ik heb gewoon wel een beetje van over mijn dingen verteld, zeg maar. Um... Nou, wat ik nog wel weet, wie ben je eigenlijk? Ik ben Thomas. Wel, nou, ik ken je wel, maar andere <laughs> mensen ken je niet. Wie ben je in het dagelijks leven? Wie ben je? Leven. Dat is, is wel een hele diepe vraag. Ja, je mag je mezelf ben, zo weet ik met Thomas, Je Ik ben Thomas, ik maak websites, ik maak muziek. Ik maak af en toe iets wat een beetje op kunst lijkt. En, uh, en video. En uh, het is allemaal niet zo belangrijk voor deze podcast. Denk ja, ik. ja, maar ik vind het wel passen in wat je zei, van dat je houdt van het afwijkende. Want jij hebt ook filmavondjes gedaan met oh, afwijkende zo... films en Beyond Reason denk ik ook. Ja, dan moet ik ook even wat uitleggen. Ja, want dat dan vind ik dat wel. Er allerlei termen rond. Ja. Uh, Beyond Reason is filmavond uh, en een uh, Twitter-entiteit die ik ben. Uh, maar Beyond Reason is voornamelijk uh, was een uh, ja, filmavond van zowel, mm, so, so bad, it's good, uh, zo slecht, uh, genieten van slechte films. Uh, maar ook gewoon, uh, ja, ik heb veel compilaties gemaakt van uh, hele rare dingen die je tegenkomt op internet. Um, en uh, ja, dat is deels wat, um, hetzelfde als, als mijn fascinatie voor rare dingen, zeg maar. Ik hou ook van hele rare muziek. Ik heb mixen gemaakt uh, met mijn vriendin, met uh, kolderieke, rare, emotionele, vreemde... Uh, Muziek die je normaal gesproken nooit hoort. En misschien ook niet altijd zou willen horen. Maar toch interessant geweest om gehoord te hebben. <laughs> dat, soort, uh, dat soort richting, zeg maar. Um, ja, Dus dat is wat ik leuk vind. Tof. perspectief op wie je bent. Ik krijg hem natuurlijk terug, hè? Wie ben jij dan, Marije? Ik ben uh, Marije. Uh... Uh, ja, wie ben ik nu? Op dit moment weet ik niet. <laughs> ik weet zo goed wie ik ben. Ik zit in een transitiefase. Nee, ik heb me heel lang bezighouden met seksualiteit. Professioneel, privé uiteraard ook. Dit mag er ook uit. Ik af en toe moet ik hele slechte grappen maken. <laughs> Dat kan ik dan weer niet laten. Ja, maar hallo, we zijn een losse podcast. Oh, ja, je mag best wel lo een losse podcast. Ja, ik zit toch heel erg aan mijn framework van mijn vorige podcast. Ja, ik, ik heb dus twee jaar lang. Wacht, wacht, wacht. Hey, je moet even overnieuwd doen. Dan hier maar. Zo, ik zat aan de uh, telefoon um, Ik ben Marije. Ja... Ik heb twee jaar lang een podcast gemaakt over seksualiteit. Die heet Ongehoord. En ik heb me sowieso ruim tien jaar lang bezig gehouden met seksualiteit. Um, op heel veel verschillende manieren. En ik heb ook altijd, misschien ook al door mijn fascinatie, voor niet daardoor. Maar ik heb ook altijd een fascinatie gehad voor dingen die niet bespreekbaar mogen zijn. Um, en die vaak weggemoffeld worden. Of um, ja, waar mensen allemaal meningen over hebben, maar waar eigenlijk niet echt over gepraat wordt. Um, seksualiteit is inmiddels niet meer mijn professionele carrière, dus ik zit in een soort overgangsfase naar wat dus meer privé carrière. Ik hoop het, ik weet het <laughs> niet, maar in ieder geval, uh, ja, de tijd voor de ik, ga, ik besteed er geen professionele aandacht meer aan. Um, dus dat geeft weer heel veel ruimte en tijd voor andere dingen. Zeker nu ik nog niet echt weet wat ik verder met mijn leven aan moet. Um, en dat resulteert onder andere in deze podcast. Maar het gaat wel goed met je, toch? Het gaat hartstikke ja. goed met me, ja. Ik doe weer lekker aan het Klinkt alsof dan, je uh, zo verdwaast nee, uh, nee, door nee, een boerast uh, nee, nee. loopt. Nee. nee, maar het is wel een beetje een gekke fase. Ja. Maar uh, nee, het gaat heel goed. Ik ben lekker aan het tuinieren. En ik ben allemaal wholesome dingen aan het doen. En occulte podcasts aan het luisteren. Um, en maar hoezo dan... Ho, ho, dan occulte zo, Deed je dat al of? Nee, dat is via nou, als huiswerk. Uh, nee, niet als huiswerk. Nee, uh, de mensen die naar Ongehoord luisteren, die, weten, die worden gek van deze naam, maar ik luister heel vaak naar een podcast van Connor Habib. This is Against Everyone with Conor Habib, a weekly podcast featuring my conversations with countercultural figures and presenting complex philosophical, spiritual and political ideas in an engaging and accessible way. Nee. Um, maar mijn, mijn, mijn, mijn fandom is iets meer iets een beetje afgenomen, maar in ieder geval. Um, hij, hij, uh, hij doet heel veel met occulte zaken. Um, ja. Hij uh, praktiseert magic, magie. Uh, ik weet niet of dat, dat zo rechtstreeks kan vertalen. Magie nee, klinkt maar daar gaan dat we lijken. ook nog heel erg gaan we heel lang over, over Maar in ieder geval, hij houdt zich heel veel bezig met occulte onderwerpen. En dat triggerde wel weer een beetje mijn oude fascinatie hiervoor. Um, dus via hem ben ik weer in allemaal andere podcasts terechtgekomen. En toen kwam ik ook weer onder andere bij die podcast die ik jou doorstuurde. Um, hij is er heel serieus in. En um, uh, hij praktiseert ook. En ik denk dat hij... Uh, uh, ja, maar in ieder geval, ik denk dat wij daar een stuk losser in staan. Maar dat heeft dus wel weer mijn, uh, mijn interesse aangewakkerd. Um... Maar er wa was wel al interesse. Oh, absoluut. Absoluut. Ja, uh, als kind al, al, ja, het zwarte gat. Uh, bij de bibliotheek ging ik altijd uh, gekke blaadjes lezen. Uh, ja, ja. <laughs> zoals de paravisie of zo had je, maar je had ja. ook een paar andere. Volgens mij ook de, nou, in de panorama vroeger stonden ook wel dat soort dingen af en toe... Maar ik ga eigenlijk al dingen lezen die ik eigenlijk heel eng vond. Mm -hmm. Maar dus ook fascinerend. Dus dat kan ik me heel goed herinneren. De onkruid of zo? De onkruid, ja, die had mijn moeder. Daar stonden ook al de dingen in. Maar dan kan ik me vooral dingen herinneren als oh. mensen die niet meer eten. En toch blijven leven. Het oh, ja. drinken van <laughs> je eigen urine. Of je eigen ochtendurine. Het is heel veel, goed voor je. Dat klinkt veel sens sensationalistischer dan dat ik me dat blaadje voor nee, mijn ogen... Nee, ik haal nu even de grote dingen uit de onkruid. Okay. Nee, het ging ook over astrologie. En het ging ook over leilijnen. Ja. Maar dat was heel serieus. Nee, het was ook volgens mij een beetje antroposofisch. Uh, Jawel, ja. Oh. Ja, nee, niet zoals de paravisie... wat echt, um, echt over paranormale dingen ging en ja. over geesten zien. Uh, nee, oh, de ongruit was wel iets uh, serieuzer daarin. Nou ja, kijk, we gaan alles met respect behandelen. Dus ja, je. nee, dat is waar. <laughs> Daar uh, mag je me ook op corrigeren als ik het niet doe. Um, en ik weet dat ik als kind uh, boeken over vampieren en over heksen... ik kan me... Uh, Zeker in de antroposofische hoek kunnen mensen dit misschien nog ook wel weten. Dit ook wel. Juniper was een boek. Wat ik met heel veel plezier heb gelezen. Dat ging dan over een meisje. Wat bij een heks ging wonen. Uh, maar, niet, maar op een hele soort realistische manier. Uh, en die gaat daar uiteindelijk ook in de leer. Over uh, hoe je heks kan worden. En wat ik heel grappig vond. Laat in die podcast van uh, Connor en Piep hadden ze het ook over heksschrij. En daar ging het over, dus dat heksen zich vroeger insmeerden met uh, uh, een zalf die uh, psychedelische geestverruimende middelen hadden. Mm -hmm. um, waardoor ze zogenaamd gingen vliegen en allemaal dingen konden zien. En yeah. um, wat daarna een soort van werd verworden: van, oh ja, heksen gaan vliegen en dan uh, weet ik veel, dansen met de duivel. Misschien mm -hmm. haal ik dingen door elkaar. En ik weet, toen dacht ik... Oh ja, in het boek van Juniper gebeurt dit dus ook. Daar wordt ze ook ingesmeerd ah, met zichzelf. En dan gaat ze ook een soort van magische reis maken. Alleen als kind... Associeerde ik dat ik natuurlijk helemaal niet met psychedelica. Nee. Maar, uh, of ja, psychedelica met die geestverruimende uh, uh, planten... Maar nu denk ik, oh ja, wacht even. Dit hoort klikken, die dingen weer ja. in elkaar. Dus dat vond ik heel fascinerend. Grappig. Ja, dus dat boek moet ik eigenlijk ook nog een keer gaan herlezen. En er is nog een, nog een tweede boek. Met de Patreon en... uh, ga ik voorlezen voor de Patreons. Ja, uh, ja vond ik vond het echt een supermooi boek. Maar ook De Heksen van Roald Daal. Maar mm -hmm. dat is helemaal niet... Uh, en heel veel boeken over was het viers. helemaal pierst, niet wat? Dat vond ik veel minder uh, occult, zeg maar. Ja. De heksen waren gewoon enge vrouwen met enge maskers. Ja, en maskers op. Wel een fantastisch boek. Denk even na over dat verhaal van... Het is een verhaal en een verhaal in de heksen. Volgens mij zit het helemaal aan het begin. Van zo'n kindje die in een schilderij... Oh ja, is... oh, yeah. oh, die is, is zo'n schilderij wordt Ja, dat ben ik helemaal vergeten. <laughs> ja, Sorry, ik krijg even een flashback. Uh, ja. Maar uh, ja, dat is wel... Ja, heel eng. Op een gegeven moment is die weg, volgens mij. Ja. Yeah. Of hij yeah. zit het voor altijd in het schilderij. Ja, yeah, volgens mij wel. When I was little, I lived beside a girl called Erica. Who was taken by a witch. Everyone in the town searched, but she had completely disappeared. Then that day, while Erica's mother was pouring the coffee, her father came walking towards us. It was as if though he had seen a ghost. His face was all twisted up as he walked towards the painting behind me. There, as if it always had been there, was Erica locked in the painting, gazing at us. She was always just a figure, motionless in the painting. As the years went by, Erika grew older too. And only five or six years ago, the old woman that Erika had become, bent and frail in the painting, Began to disappear until one morning she was gone. Maar als je dan volwassen bent, dan wordt het eigenlijk nog een stuk enger dan als je dat als kind... Als kind neem je het ook een soort aan of ja. zo. Zo van, oh oké, okay, die zit in een schilderij. Ja, dat doen heksen. En nu denk je, maar dat is eigenlijk heel erg Als je, als je, als je bedenkt van hoe dat is en als het realistisch zou zijn, is het ja. gruwelijk. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, dat is ook het fantastische <laughs> roltaal. Zeker, ja. zeker. Ja, en de kleine vampier las ik ook met heel veel plezier. Dus dat was, uh... Het was vast heel erg dat ik dat niet ken. Oh, het is een heel leuk boek. Ja, Nederlandse ja. schrijver. Nee, volgens mij is het Scandinavisch. Hm. Ja, uh, ik pak ook even mijn aantekening bij. <laughs> um, oh ja, nou, als puber uh, ging ik de hotkaarten leggen. Ja, yeah. Classic. Ik was zo'n puber die dat deed. Heb maar heb je ze nog? Uh, nee, die heb ik niet meer, helaas. Rider, Rider Wade. Rider right Wade, Tarot. Ja, de klassieke. Ja. Je hebt altijd mensen die zeggen tarot en tarot. Oh ja, tarot of tarot. Ik zeg okay. altijd tarot. Um, dat deed ik op mijn zeventiende een tijd intensief. Tot ik merkte dat ik er een beetje verslaafd aan raakte. Want ik trok oh. dan elke dag een kaart. Mm -hmm. En uh, dat waren een tijd lang het goede kaarten. En toen werd het slechte kaart. Toen merkte ik dat er daar ook helemaal een soort door van beïnvloed werd. Toen heb ik dat terzijde gelegd. Vet interessant. Ja, <laughs> ja. En toen in mijn studententijd heb ik het weer opgepakt. Toen heb ik ook een aantal keer de rotkaart van anderen gelegd. Mm -hmm. daarna is het weggezakt. Voor mij is het ook wel een paar keer dat er een... Uh daar wat gelegd werd. en Ik heb, het, ik heb zelf al een setje thuis. Ja. Maar dat komt gewoon omdat ik kaarten leuk vind. Ik hou ook van goochelen en zo. Um, dus dat is een beetje mijn ervaring daarmee. Zeg maar ik zat er helemaal niet zo diep, uh, zo diep in. Maar ik heb ook wel eens van die... Uh, ja, combineer je sterrenbeeld met je Chinese sterrenbeeld. Oh, ja. Zo'n boek, zeg maar. Dat ja. je op zo'n pagina komt. Dat je ook shit, dit is helemaal precies wat ik ben. Ja. Dat soort... Uh, dat had ik een beetje op die leeftijd met Tarot, zeg maar. Ja, ja, ja. Nee, dat uh, astrologie... Ja, ik was meer van de Tarot toen. En ook, uh, wat ik ook veel heb gelezen in die tijd... Uh, waren boeken over bijna dood ervaringen. Dat vond ik ook heel fascinerend. Ja, ja. ja wat dat dan inhield. En, zeker nu te bedenken nu we het hier over hebben... Wat ik ook had, en ik moest de laatste ook weer aan denken... ook weer door Conor Habib, omdat het onder andere over The Secret ging. Niet dat hij over The Secret ging praten, maar het kwam terzijde. Over. Hmm. Het ging over het manifesteren van dingen... en dat The Secret een soort van... dat boek van The Secret een soort van commerciële uitvoering daarvan is. Ja. Dat je dingen voor jezelf kan manifesteren. En ik weet wel dat ik periodes in mijn leven heb gehad... zeker toen ik jonger was... Dat ik wel weet. En dit klinkt misschien klinkt een heel erg vaag verhaal. We zijn een vage podcast. Ja, we zijn een vage podcast. Dat ik af en toe merkte dat als ik iets graag wilde. En dan wilde ik. Dan vergat ik het. Dan gebeurde het daarna heel vaak. En mm -hmm. dan ga jij zeggen. Ik kan wel invullen. wat je zegt. Je zegt dat jij onthoudt alleen de dingen die wel ben je wel krijgt. Ik hier niet om gelijk overal... vooral de nee, nee, nee. scepticus ik hoor, over ik het dat, nee? Nee, Anyway, En dat ik dan. Maar als ik op het moment dat ik maar dat. Wacht dan, even Oké, dus. Okay, dus dit... um, Wij gingen vroeger met, mijn bus, met de bus, mijn zusje en ik, naar school en daar zat op mijn 15 of 16 zat daar af en toe een jongen in die vond ik leuk. En op momenten dat ik de hoopte dat hij er was, maar ik vergat het, zat hij in die bus en als ik het bewust wilde en ik vergat het niet, zat hij er niet in. Ja. En dat was één voorbeeld, maar ik weet dat ik bepaalde fases in mijn leven had, een paar maanden of zo, dat dat heel sterk was. Dat ik echt de hele tijd zat van, hé, wat gebeurt er nou? Ja tot het moment dat ik dacht... oké, okay, ik kan hier iets mee... of ik wilde er bewust iets mee gaan doen... en dan zakte het altijd weg. Ja. Dan, um, ja. En daarna ben ik meer gaan lezen over manifesteren... en uh, um, visualiseren en dat soort dingen. En toen dacht ik... nou, dat lijkt wel heel erg op wat ik toen onbewust deed. Het voelde ook Energies, ja. een soort van magisch of zo. Ja. Maar ik was er helemaal niet op die manier mee bezig... van toen, oh, ik ben magie aan het bedrijf of wat dan ook. Okay. Maar het, was, het voelde wel als iets van ongrijpbaar en iets wat ik deels kon sturen, maar ik moest het altijd, je moest het wel dat loslaten. Als ik het niet losliet, dan, dan lukte het niet. Ja, nou, ik heb, uh, <coughs> heb het over synchroniciteit of toeval en dat soort zaken. Zeg maar, heb, We hebben heel vaak, uh, mijn vriendin en ik kijken heel erg veel films en, en televisie. En heel vaak wordt er een bepaald onderwerp aangesneden of er wordt een bepaald persoon genoemd. Het is helemaal buiten de context van het programma. Of de film waar je dan naast te kijken. Maar toch, gaat het, toch heb je de, de film die je ervoor hebt gekeken... Heeft, een, heeft op die manier een soort connectie over dat hele kleine stukje onderwerp. Wat heel raar is, dat, het, dat, het, dat je twee dingen kijkt die hetzelfde ding aansnijden, zeg maar. Dat hebben we heel, heel erg vaak. Mm. En, uh, nou ja, dus iedereen die naar, naar mij luistert op deze podcast, die moet ook gelijk even bij bedenken. Dan hoef ik het niet elke keer te zeggen. Maar uh, voor mij is dat gewoon een soort van uh, hele rare toevalstreffer. En uh, die je natuurlijk onthoudt omdat het toeval is. Um, maar, uh, ja, dat soort, raar, dat, soort, dat soort verwarringsmomenten hebben we ook. Daar kijken we elkaar aan. En denk, ja. Dat is, is zoiets specifieks. Het is zo raar, weet je wel. Dan heb je het natuurlijk niet over iets uh, van een situatie uh, verwezenlijken vanuit je ja. wensen of zo. Maar... maar heb je een voorbeeld van dat je nog kan herinneren er... dat er. Het zijn altijd van die hele onbundige dingen dat je het nooit echt precies meer onthoudt. Zeg maar. Oh ja. ja. Het, kan, het kan een persoon zijn die, die genoemd wordt, gewoon een bekende iemand of zo. Dat ja. gebeurt natuurlijk best wel vaak in bepaalde dingen, maar. Maar toch, het een moment dat je elkaar aankijkt en je denkt, huh. Dit is, uh, dit is wel heel toevallig. Ja. En dat er soms nog drie dingen achter elkaar kijken die dat hebben. Oh ja. Zeg maar. Ja. ja. Zelfs samen natuurlijk, maar uh, ja. Ja. ja. Het gebeurt zeker. Maar ik vind, ik vind het altijd wel leuk om daar. Uh, het doet toch iets met je of zo. Ja. ja. Ik ben trouwens wel overtuigd, zit dus ik nu te bedenken. dat ik, uh, of overtuigd dat ik mijn huidige liefje heb gevisualiseerd. Want ik heb toen ah. met een vriendin die best wel hiervan is. Misschien komt ze nog wel een keer voorbij als gast. Want die houdt als, heel al, nee, erg. nee, wacht als, uh, als getuige. Ze was bewijs. Oh ja, ja, ja, ik heb met haar, uh, want zij visualiseert dus wel eens. Uh, en, de, uh, en zij noemt zichzelf een spirituele bouwvakker. Wat ik echt mm -hmm. fantastisch. Ze is super new age en, en spiritueel. Praktisch. Maar ze is super down to earth. Anyway, ja. we hadden het erover. We zaten een beetje te grappen in de auto. En uh, volgens mij was het toen oh, het was zo'n sneeuwstorm. Ook zo heel klassiek. We zaten in de auto ergens naartoe in een sneeuwstorm. En moesten, het duurde allemaal heel lang. Dus dan had ik, ik was een beetje aan het daten. En, uh, het ging al. Ik, was, ik voelde me prima, ik hoefde niet per se een vriendje of zo uh, van Liefje, maar we kregen het de overzijds... Nou, weet je wat je kan doen? Um, ik heb wel eens, Zij verteld dat, dat ze haar huis heeft gevisualiseerd waar ze nu woont. Dat ze dus dat op papier heeft gezet, hoe moet het huis eruit zien, welke kenmerken en dat ze daar nu in woont. En toen hebben we dat dus ook uh, voor mij gedaan, voor, hmm. mijn, uh, voor als ik een leuk iemand tegen zou komen. Dus dat heb ik helemaal uh, opgeschreven... ...en in mijn uh, sokkela gestopt. Mm -hmm. Want uh, eigenlijk wat ik dus vroeger ook deed... ...je schrijft het op, je, je focust je erop... En daarna laat je het los. En elke dag keek ik even in die sokkela... ...nam ik het even door, legde ik hem weer weg... ...en dan vergat ik het. Okay. En een maand later... <laughs> ...nou ja, dus dat klinkt echt zo heel... ...maar het was een maand later... ging ik daten met Niels... En hij voldeed exact aan de beschrijving mm -hmm. en, nou ja, nu zijn we vijf jaar later. Ja. Nee, vier jaar. Vier en een half jaar later. Mm -hmm. Vijf jaar? Shit, ik weet het even niet meer. Uh, Rond het lekker jaar. af naar boven. Anyway, vijf jaar. Maar um, ja, dus ik heb nog steeds zoiets van... Heb je dat papier nog? Ja, oh, ik moet haast het papier wel. waarmee je hem in existence hebt gewild. Waar ik hem heb hem gewild. Tot leven heb gebracht. Ja. Ik weet het niet meer. Ik, ik hoop het. Niels creation myth. Ja, ja, maar ja. Nou, Wat grappig. Ja, ja. Dus, nou ja, niet dus. Maar dat, uh, daar moest ik opeens aan denken. Daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht. Tot we nu hier, uh, ja, dus visualiseren. Ja. ja. Grappig ja, ja, kijk. Nog even wat over uh, waarom ik dan nergens in geloof. Oh ja, <laughs> vertel eens. Waarom geloof je nergens ik in? Het hele, ja, het klinkt allemaal veel zwaarder dan ik dacht. Dan wat ik daarover heb voorbereid of zo. Maar, ja, uh, nou, wat ik zei... Ik heb, uh, ik vind goochelen heel leuk. Niet dat ik het zelf echt goed kan of zo. Ik, bedoel, uh, yeah. <laughs> ik doe eigenlijk alle, van alles wat ik doe, doe ik maar wat. En, uh, dus ik, ik kan wel een beetje goochelen, maar niet heel goed. Maar ik vind het heel leuk om te zien. En dat uh, is eigenlijk een hele leuke uh, uh, ja, traditie eigenlijk uh, in de goochelwereld. Een beetje vanaf het moment dat... Uh, Daar kan we hem ook nog een keer een uitzending over maken. Dat het uh, spiritisme in... Uh, nou, vooral Amerika's en in Engeland, een beetje op zijn retour kwam in de jaren twintig. En uh, eigenlijk, dat soort performers werden goochelaars eigenlijk. Je hebt een soort van overlap uh, had je van, nou ja, mensen die dan bijzondere dingen deden. Je weet niet of ze het echt deden of die misschien toch wel claimden dat ze bepaalde krachten hadden of zo. En Houdini is een van de, van de mensen die, uh, die begonnen is met het, nou, het ontmaskeren zeg maar, van mensen die claimen dat ze echt echte krachten hadden. En nou ja, uit, uiteraard heel veel respect voor, voor, voor Houdini als performer, als goochelaar... en voor het, voor het vak van goochelen. En het is heel interessant dat eigenlijk in, het, in de goochelcultuur... er een soort van lijn te vinden is tussen mensen die... van mensen die zeg maar, zich uh, bezighouden met het, uh, uh, het ontmaskeren... om het maar even stom te zeggen. Niet van trucjes, maar van mensen die... Die trucs doen en daar claimen uh, echte krachten mee te bezitten. Mm. Dan heb je bijvoorbeeld uh, uh, James Randi, is een hele bekende. Die heeft een miljoen dollar uh, in een bankrekening uh, staan. En die zegt van, nou, als je mij kan uh, overtuigen van jouw gaven... en dat kan in allerlei verschillende dingen zich uiten... Um, maar wel onder gecontroleerde omstandigheden, dus laboratoriumomstandigheden. Als je daar dan uh, je, je een bepaalde gift kan uh, demonstreren, dan krijg je een miljoen dollar... Er um, wordt niet zo heel vaak meer uh, aanspraken gemaakt. Mensen durven niet echt bij hem langs. Want iedereen die tot nu toe bij hem langs is geweest, ja, is eigenlijk gewoon uh, faalt of, of, of wordt later ontmaskerd van, oh, hij blies tegen het blaadje. En daarom ging het blaadje van het boek, sloeg om. Um, maar goed, James Rayne is ook een hele leuke, leuke documentaire over hem... Uh, Gemaakt uh, links, stop ik de show notes. Een honest liar, heet okay. he. This man will give you a million dollars... if you could just prove that you actually have an ability... that can't be explained by science. Really, you will? Yep, it's in the bank. He's magician James Randi... and he runs the James Randi Educational Foundation... which offers that million dollars. So, how does that work? Well, all people have to do is uh, make a claim... come to us, fill out the form... Arrange a protocol. En dan hebben we iemand anders de test Ik doe het niet zelf. Want ze zeggen dat ik evil vibratie uit. Darren Brown die heeft dat ook een beetje of behoorlijk overgenomen. Zeg maar. uh, die uh, is ook heel uh, vokaal over van alles wat ik doe lijkt heel bijzonder. Uh, maar het zijn allemaal trucjes. En uh, zonder iets weg te geven, dat is ook gewoon helemaal waar. Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd demonstreert hij wel van wat... Wat gebeurt er nou als je dat bijvoorbeeld in de handen legt... van iemand die ik voordoe als goeroe? Of wat als ik nou gewoon heel serieus tegen jou zeg van... ik kan nu contact maken met een overleden persoon van jou... en dan vervolgens allerlei details over jou vertellen... en daarna zeggen van ja, maar het is toch namaak. Zeg maar. mm. Hij heeft altijd een, of heel vaak een boodschap rond, rondom het onderwerp wat hij doet. De laatste tijd iets wat minder heeft hij wat, meer, wat spectaculairdere trucs... die ingaan op hoe je mensen kan bespelen, zeg maar... Maar hij heeft ook zeker wel mediumschap en dat soort zaken uh, aangekaart. En uh, vind ik belangrijk en, uh, en interessant tegelijkertijd ook gewoon te kijken van... Hè, wat, uh, wat heb je nodig aan tools om, om mensen te overtuigen van dat jij iets kan? En uh, waar ligt de grens? Dat je, hoe overtuigend je daarin bent? Pen en Teller hebben daar ook wel uh, wat programma's aan gewijd, zeg maar. Uh, ik heb zelf één keer zo'n ervaring gehad. Maar die laat ik voor een andere podcast. Oh ja, dat is goed podcast zitten zeg maar. Ja, ja, het ja. doet me ook denken waar we het over hadden toen we de eerste keer het hadden over het maken van deze podcast. Over bijvoorbeeld het verschil tussen uh, Derek Ogilvie en Jomanda. Ik weet niet precies hoe we daartoe kwamen. Dat voor ons, als we het hierover willen hebben, dat het verschil is. Derek Ogilvie is iemand die bewust je probeert te manipuleren, terwijl Jomanda, voor zover we weten. Ja, vinden wij, vinden, vind jij. Laat ik voor mezelf spreken. Maar ja. Uh, ja, ik ben het mee eens. Terwijl Jamanda uh, voor zover ik dit weet, gelooft. Geloofde, nee, ze leeft nog. Ze leeft gelooft nog. in wat ze doet. Mm -hmm. En overtuigd is van haar krachten. En daar zit voor mij ook wel een verschil in. Van mensen die bewust iets inzetten om. ...te manipuleren dat heel erg goed. Niet, niet, ik zeg niet dat jouw voorbeelden dat doen, want mm -hmm. die proberen dat juist te maskeren. Ja. Dus ik ben niet geïnteresseerd in de mensen die heel erg goed dat onder de knie hebben... ...en jou kunnen laten geloven dat ze met je overleden, wie dan ook praten. Ja. Ik vind het veel interessanter om te praten of te kijken naar mensen die uh, geloven in wat ze doen. Mm -hmm. um, ja, nou ja, ik weet niet waarom ik dit nu zo nou, wil het zeggen. Wel, maar... Het is ook wel interessant, want je kan natuurlijk zeggen van waar, waar trek je een lijn? Want je kan natuurlijk van jouw Manda zeggen van... Uh... Die had ook een hele, hele goede draaiende business op een gegeven mm -hmm. moment. Uh, met uh, al, die, al die mensen die waren, nou, in Brabant langskwamen. In Tiel. In Tiel, inderdaad. Ja. Al dat water kochten uh, ja. en merch. En uh, die bankjes waren allemaal vol bezet. Uh, ja. Elke keer in die grote hal waar je voor veel te veel geld. Hele, heb ik me laten vertellen uit een artikel van de revue. hele slechte patat kon eten. <laughs> Dus uh, je, kan wel, je kan hier en daar natuurlijk wel vraagtekens zetten bij, bij verschillende dingen. En, en wie meter op welke lat? Maar dit gaat ja. een beetje over... Je wil een beetje zeggen van bepaalde onderwerpen zullen we misschien wel... en andere onderwerpen misschien niet behandelen. Of ja, misschien minder ja. aandacht geven. Ja, daar zit voor mij wel een maatstaf in. Of dat ik het idee heb dat iemand de boel loopt te manipuleren. Of dat ik het idee heb dat iemand gelooft in daarvan uh, overtuigd is wat, nou, ze, wat ze doen. Tegelijkertijd kan het dan wel zijn. Dat kan dat ook je... samen gaan natuurlijk. <laughs> natuurlijk. <laughs> <Dat is leuk. laughs> nee, wat ik wou zeggen is... Uh, het kan natuurlijk zijn dat jij denkt... dat iemand erin gelooft en dat ik denk dat iemand... het ja. manipuleert. Ja, dat, oh, dat, dat zal geheid voorkomen. Ja. ja En daar moeten we dan maar uitzien dat Het komen. is allemaal toekomstmuziek. Ja. We zijn aan het speculeren of niet, dat is meer over iets. Een over een afleveringen die we nog helemaal niet hebben gemaakt. Ja. <laughs> nou, even deze vergadering... voor de podcast 12. Ja, ik weet niet. Heb je een rondvraag? Um, zijn we, waar zijn we in het draaiboek? Debat, reflectie? Eigenlijk. Debat en reflectie. <laughs> of tussenmuziekje? Uh, Doe ik nu even tussenmuziekje. Okay. Wat willen we met deze podcast? Ja, maar dat is dus de vraag. Want jij zegt van de ene kant... Uh, gaan we bepaalde dingen wel doen... bepaalde dingen misschien niet. Laten we, in, het begin, in het begin gaan we niet zoveel uitsluiten. Zijn er zijn wel een paar onderwerpen... die we allebei heel graag willen doen, denk ik. Ja, ja ik denk dat er ook onderwerpen zijn... Uh, die jij, waar jij meer mee hebt... of waar ik meer mee heb, zeg maar. Mm -hmm. uh, nou ja, het is ook een beetje een speculeren... over de toekomst. Uh, ik denk dat dit zich ook allemaal uitkristalliseert. Wat ik vooral wil doen... Wat mij heel leuk lijkt met deze podcast... is gewoon onze nieuwsgierigheid te lopen laten. En iets hebben van, wow, oké, okay, wat vinden we interessant? We duiken erop. We gaan kijken of we mensen kunnen spreken. We schijnen ons dwaalicht erop. We schijnen ons dwaalicht erop. Heel poëtisch. Um, ja, en we gaan gewoon kijken van... Wat, hoe zit het in elkaar? Precies, we zijn gewoon een beetje aan verkenners eigenlijk. En... Uh... Ja, om voor mezelf te spreken. Ik heb zelf dus niet zo super veel ervaring met uh, dit soort dingen. En ik zou ook altijd, uh, vroeger wilde ik altijd dolgraag naar een parafysiebeurs. Niet vanuit lulligheid hoor, mm -hmm. maar gewoon uh, om uh, gewoon rond te kijken. Hè, om een andere wereld in te duiken. En uh, te zien wat, wat er allemaal gebeurt. En dat is, misschien gaan we dat ook nog wel eens een keer doen. Ja, ja. Ik ja, bedoel, we zitten op dit moment, nemen we het op in coronatijd. Dus uh, beurzen, die zijn er nog even niet bij. Maar het uh, staat wel op mijn wishlist. Dat is wel heel leuk. Ja, ja, en ik ben daarnaast ook gewoon heel benieuwd. Uh, uh... Hoe we daarna, als we zo'n onderwerp uh, hebben, bijvoorbeeld ik weet niet hoeveel, veel geesten in huis of uh, hekserij of als we naar een paravisiebeurs gaan, en we hebben daar ervaringen. Om daar met z'n tweeën dan weer op terug te kijken. Van oké, okay, hoe heb jij het ervaren? Wat vond jij hiervan? Oh. Uh, oh, dit heeft mij heel erg geraakt. Oh, nou dat uh, nou, niet dat jij dan gaat zeggen, oh, wat een lompen. Wat, wat, uh, ik voel belachelijk. Of maar in ieder geval dat als we met elkaar Nee, als ik iets belachelijk ja. vind, zal ik het dat zeggen. Dat zal je zeggen, maar... ja. Maar in ieder geval om daar met jou op terug te blikken, omdat we er ook anders in staan. Ja. Dus ik, uh, daar ben ik ook heel nieuw naar van oké, okay, hoe heb jij dat al gezien? Hoe, wat, wat, voor, wat heb jij daaruit gehaald? Ja. En jij ziet waarschijnlijk weer heel ervaart hele andere dingen en ziet andere dingen dan ik dat weer zie. Mm -hmm. Ja, dus ja. Daar, daar kijk ik heel erg naar uit. Tof. Ik heb er zin in. Het is wel een beetje avontuurlijk. We weten eigenlijk niet wat we gaan doen. Nee. Of zo. Want... Maar dat vind ik ook wel erbij passen ja. dat we helemaal niet weten wat we gaan doen en dat we ook maar gaan. Ik bedoel, we kunnen er nu wel een lijst onderwerpen doen maar dat vind ik wel een beetje flauw. En, uh... Commiteert ons misschien aan het een en ander. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat, dat wordt nee, oké, okay, misschien geen lijst. Maar wat zijn misschien twee onderwerpen of zo... waar je heel erg naar uitkijkt? Waarvan je denkt, oh ik hoop echt... We, we pinnen ons nergens op vast. Maar mm -hmm. ik hoop echt dat we daar iets mee gaan doen. We pakken allebei ons onderwerp. Pak snel de onderwerpenlijst erbij. <laughs> ja. Bij. ja. Ik, ik ben heel erg voor de introductie. <laughs> Superleuk onderwerp. Ja. Ja, ik weet niet. Uh, uh, sommige onderwerpen zullen misschien ook minder... Uh, Misschien minder een gesprek zijn... maar misschien meer een... Uh, net zoals lokale folklore of zo, ja. weet je wel? Van die, ja. Uh, ik vind het wel leuk om te kijken... naar de Nederlandse zagen en, uh, en legenden. En, en dat, soort, uh, dat, dat soort zaken vind ik super interessant. Ja, ja, absoluut. Gewoon wat is er eigenlijk in Nederland te vinden? Ook qua zagen en legenden, ook, maar ook... Nou ja, paar plekken die waar mensen ervaringen hebben of zo we kijken zo dan naar het buitenland of naar Amerika waar heel veel gebeurt, maar om te kijken wat er nou hier in Nederland allemaal te vinden is, ben ik ook heel benieuwd naar. Ja, zeker. Ja. Nou, dat zijn er gewoon een paar, weet je wel? Ik bedoel, we hebben hier satanisme staan. Uh, ja, maar wat zijn dingen die je echt leuk lijken? Ja, ik vind het allemaal leuk. Ik vind het allemaal leuk. Ja, dat is ook wel waar. Het liefst ook naar een beurs. Dat zat eigenlijk bovenaan je lijst. Ik heb een hele leuke leuk verhaal, of heel spannend, over buitenaardse beschavingen. Mm. Daar wil ik graag met je over praten, maar dan moet het, ja, daar hebben we een soort van uh, afspraak over. We mogen niet uh, hierover kletsen met, ons, uh, met, met elkaar buiten door uitzending nee. om. Nee, nee. Want dat, zijn de, dat is de verrassing weg. En dat soort... Ja, we het wel heel erg opbouwen, maar... Ja, dat is wel een van de dingen waarvan ik dacht van, nou, dat, daar kan ik wel wat mee. En ook met uh, geesten en spoken in huis heb ik ook nog wel een keer een, een verhaaltje bij. En, ja, uh, ja, ik ook. Ja. ja. En met andere onderwerpen is het ook maar gewoon zo van, ja, weet je, bijvoorbeeld exorcisme staan op het lijstje. Mm -hmm. um, sowieso zullen, zullen we hier en daar wat, uh, wat onderzoek uh, voor onszelf moeten doen natuurlijk. Maar ik ben ook wel benieuwd of we überhaupt iemand te spreken gaan krijgen die dat ook uh, in praktijk brengt bijvoorbeeld. En wat hij allemaal te vertellen heeft. Ja. Ja. Absoluut. En zo. om gewoon wat dingen te doen. Je mag bij best maar een keer maar Tarot gaan leggen bijvoorbeeld. Ja. Nou, ik ben, nu ben ik daar niet zo heel erg actief meer in. Maar het <laughs> lijkt me wel heel leuk om dat of dat een keer te laten doen. En gewoon te kijken wat ja, ja, uh, ja, en ja, dat is. Ja. ja. ja. En uh, ja, huizen met geesten en spoken. En die we hebben. Of spook is misschien het juiste woord. Maar ervaringen gaan we, ook nog wel gaan we het ook nog wel over hebben. Ook van, ja nou ja, over ghost hunters of dat soort uh, zaken. Ja. Nee, um, huizen met geesten er, uh, dat, daar, daar kijk ik ook wel naar uit. Ook omdat ik daar een persoonlijk verhaal over heb. Het is niet mm -hmm. van mijzelf, maar van nabije familie. En ook omdat ik het idee heb dat dat iets is waar... Relatief veel mensen wel een ervaring mee hebben, of zo. Als ik dat een beetje opwerp, dan, dan is er bijna altijd wel al iemand die, die een ervaring daarmee ja, heeft. Dat is waar. Ja. Uh, en even kijken. Ja, die bijna dood-ervaring die ik als, als puber leuk vond, daar wil ik ook nog echt wel <laughs> verder in. Is dus fan van, hè? Ja, ja ik, vind het, ik, ik heb dat altijd fascinerend gevonden, überhaupt de dood. Ik bedoel, dat was mijn andere podcast waar ik. Het is een ander onderwerp waar ik nog graag een podcast over zou willen maken. Ja. Maar um, uh, ook omdat het omgeven kan zijn door mysterie... en of je kan hebben over reïncarnatie... of wat de doodervaring is. En mm -hmm. ik zit nu even verder te kijken... en dan gaat het onder andere over... over psychedelische ervaringen. Ja. Hoe sommige mensen volgens mij het gebruik... van DMT vergelijken met... een bijna doodervaring. Um, nou ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Van, van hoe... Nou, hoe dat in elkaar steekt. Ja, ja. zat hem over te, be over ja, te hebben. in ieder geval. Super Leuk. Super Superleuk. Hoe ver zitten we nou ongeveer? We zitten heel ver. Ja, dacht ik al. Um, ja. Ik voelde wel een afronding aankomen. Yes. Uh, wat we ook willen doen is elke podcast uh, afsluiten met een tip. Een tip van Thomas en een tip van Marije. Meestal passend bij het thema wat we doen. Nou, nu hebben we uh, een miljoen thema's in één. Jezelf. De, oh. Ik wil een tip over mezelf. Nee. nee. nee. Um, maar ook nu hebben we een tip. Om... Zeker. En... Thomas, wat is jouw tip? Mijn tip uh, is: uh, ja, ik heb maar gewoon uh, sowieso mijn lievelingsfilm, uh, mijn lievelingshorrorfilm uh, uh, erbij uh, gepakt. Ik uh, sowieso uh, hou, hou ik heel van horror. Ik heb zeg maar, vanaf mijn 13e, 14 uh, <laughs> zoiets geloof ik. Keek ik altijd met mijn moeder naar heel veel horrorfilms. Oh, ja, razor en zo. Dat was, ja. En je had ook heel vaak. Uh, in de Veronica zomermaand en zo had je ook wel uh, een of meerdere horrorfilms. En uh, in de videotheek waren de banden altijd lekker goedkoop. Ja, dus uh, dat, dat vreet ik op. Dus heel vaak zullen mijn tips een, uh, een hele goede film zijn. Mei, nee, Veronica's filmmaand. En dit is uh, The Witch uit. Uh, is dat 2015? Oh, ik wil zeggen 2005, dat is wel heel lang geleden. 2015? 2015 volgens mij. Uh, van Robert Eggers. En uh, waarom ik die heb gekozen is... Um, omdat de... Uh, als je erover nadenkt is het... Kijk, het heet de witch. Het gaat over een witch. Er speelt een witch in. Maar het mooie van deze film is... Um, stel, je pakt een boek uh, uit de middeleeuwen over hekserij. En stel je voor dat alles wat daarin staat letterlijk mm -hmm. echt is. En dat is waar deze film uh, mee speelt. En dat is eigenlijk waar geen enkele andere film die ik ken... Uh, op zo'n overtuigende manier doet. Uh, dus het is helemaal niet een soort van bloedspetterend vestijn. Uh, sommige mensen zullen het misschien ook heel saai vinden, want het is een vrij langzaam opbouwen en je volgt gewoon een, een familie uh, op een boerderij. En gaandeweg wordt alles steeds benauwder en enger en uh, krijg je uiteraard dingen te zien. Maar, maar um, die, ja, die dreigende kracht van iets wat zo, zoiets folklorisch is op zo'n zo realistische manier neerzetten... dan pak ik mijn petje af. En mm. daarom is dat mijn filmtip van deze aflevering. Ja, ja dat is wel een hele goeie... Je hebt hem ook gezien? Ik heb hem ook gezien. Ik, ik vind horror echt verschrikkelijk. Ik vind het, eh, terwijl, ja, maar hoe, hoe kwam je erbij om, om hem wel te kijken dan? Omdat heel veel mensen er enthousiast over waren. En omdat ze zeiden, horror is, het is niet horror-horror, zeg mm -hmm. maar. Um, en ik vond uiteindelijk sommige dingen echt heel erg om naar te kijken. Ja, omdat ik wel. gewoon een scheiterd ben ook. Um, maar ik vond hem wel heel erg mooi. En wat jij ook zegt, dat folkloristische, vond ik heel mooi. Um, en voor zover... ik dat kan zeggen, ik heb geen geschiedkundige kennis van heksen, of tenminste, ik was er in die tijd niet. Ik vond Ik het ook een soort hele realistische, of realistisch misschien niet het juiste woord, maar gewoon een hele tastbare ervaring van hekserij of zo, mm -hmm. die niet zo gaat van, oeh, heksen of bezemstelen. Precies. Ja. Eh, maar heel erg dat je denkt, ja, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dit... ...mogelijk is. Tegelijkertijd, het zijn geen spoilers... ...maar het is ook niet de soort van... ...verleidelijke mooie vrouw of zo... ...die in een hutje zit. Nee, maar ik weet niet of dat een spoilers is... ...moet je maar uitknippen. Ook die hele sterke... ...religieuze connotatie. Volgens mij ook Nederlandse oorsprong of zo. Ver Nederlands, zoiets. Vond ik heel gaaf. Ik vind het absoluut een aanrader. Mag ik een kleine subtip... Subtips, geven, altijd mogelijk. Voordat ik, um, want, uh, om, wat ik zei dat, dat, dat um, bijna realistische, of ik weet niet precies hoe ik het net benoemde. Um, uh, uh, Connor Habib, wederom, die heeft een interview voor Against Connor, uh, Against Everyone with Conor Habib, met een Britse heksen tenminste die een heel boek heeft geschreven over de geschiedenis van heksen mm -hmm. in uh, het Verenigd Koninkrijk. En zij hebben ook echt een hele interessante uh, uh, discussie of gesprek over uh, de betekenis van heksen. Maar dus ook niet op zo'n woehoe, heksen. <laughs> maar veel meer à la The Witch: een soort ja. van uh, tastbaar, realistisch, uh, nuchter. Maar ook met heel erg veel gedegen kennis van geschiedenis en ook hoe ja. het past in folklore. Nou, en... om dat wel nog even bij te zeggen dan: ja. hè, van uh, de, de, de film The Witch gaat dus niet over een uh, soort van wiccan nee. hekserij of zo. Het nee. is wel echt folkloristische, uh, satanistische hekserij, e engere... Weet je wel, het is, het is niet, zeg maar, uh, enigszins gestoeld in de realiteit... zoals je die misschien kent van iemand die, die zich identificeert als hekser. Die praktiserend heks is, Precies. Ja, ja. Daar heeft het weinig mee te maken. Ja, en zij geven, maar dat vind ik ook heel grappig aan die podcast. Geven, vooral Connor, die is nogal kritisch op bepaalde stromingen. Die geeft ook wel een beetje af op die huidige wicka-trend die ja. er is. Mm -hmm. um, ik vond het een super interessante aflevering als je die voor mijn gevoel qua, qua sfeer, qua, qua insteek past bij The Witch. Dus daarom dacht ik een subtip. Een dubbel, een, een soort van multimedia ding. Kan je eerst dat luisteren en dan de film kijken? Ja, nou, is, nee, ik zou eerst de film kijken, eerst, sowieso. Oké, okay, nou ja. kijken jullie eerst de film. En dan de, en dan de podcast. En mag ik dan nu mijn echte tip geven? Nou, vooruit. Yes. Uh, heel actueel. Um, The Midnight Gospel. Uh, op Netflix. En met name de aflevering met uh, Damien Eccles. Mm -hmm. uh, volgens mij was dat zijn naam. En die gaat over High Magic. Um, kan je even uitleggen wat, wat de Midnight er... Gospel is? Ja. ja, dat is een animatieserie. Sowieso even achterover leunen, want daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, uh, <laughs> het is een geestverruimende animatieserie. Het is echt It Blows Your Mind. En het is gebaseerd op uh, Duncan Trussell's Family Hour podcast. Mm -hmm. En Duncan Trussell is, was, is een comedian. Maar hij interviewt ook heel veel uh, mensen met spirituele connecties. Hij is zelf heel veel met meditatie bezig. En ik kende zijn podcast al, ook weer sorry via Condor Habib. Uh, en ik, wat ik heel leuk vind aan Duncan Trussell is dat hij eigenlijk... Ik hoop dat wij een beetje kunnen doen wat hij doet. Hij is heel erg nieuwsgierig, nieuwsgierig mm -hmm. en hij is een soort van super enthousiast. En ook een soort yep. bijna soms haast kinderlijk enthousiast. En hij haalt heel erg dat vragende weg. van. Want hij, hij, hij interviewt best wel uh, bekende mensen die met meditatie... bekend, het gaat niet over faam, maar mensen die heel erg intensief met meditatie nou, bezig maar binnen zijn. De, ja. um, en op andere vlakken. En hij heeft daar een soort van heel open, blije, hele toffe houding heeft hij. En zijn podcasts zijn nu. Um, uh, een aantal van zijn podcasts zijn nu uh, vertaald, om het zo maar te zeggen. Of gevat in het verhaal van de Midnight Gospel. Of verhaaltjes. Het zit een beetje een verhaaltje omheen. Nou, als je er verhaal uithaalt. Het maar... gaat nergens. Ja. Het gaat over alles en het gaat over niets. Uh, en dit, deze was met Damien Eccles. En Damien Eccles uh, prakticeert High Magic, zoals hij dat noemt. Mm -hmm. um, wat ik heel erg interessant vond. Uh, om ook omdat we hiermee bezig waren en ik vond dat hij er hele interessante dingen over te vertellen had. Uh, wat het voor hem betekent en wat het voor hem heeft betekend. Uh, hij heeft twintig jaar in de gevangenis gezeten, mm -hmm. maar van tien op death row in uh, solitary confinement. Sorry voor al het Engels. En um, nou, wat, die, wat die, die, dat, dat praktiseren van uh, die magie voor hem betekende. Hij trekt ook vergelijkingen met um, Oosterse meditatie technieken. Um, en toen ben ik hem verder uit gaan zoeken en hij heeft dus ook een YouTube kanaal waar hij vertelt mm -hmm. en ik, ik vind het ook een tip omdat hij een hele fijne stem heeft dus yeah. hij praat heel erg prettig hij heeft een hele aangename stem om naar te luisteren en hij ik kan maakt... me ook voorstellen dat sommige mensen het een beetje een uh, irritante stem vinden ja met name ik ben daarna uh, de podcast aflevering met hem gaan luisteren want yeah. dit is dus een samenvatting en ik had die podcast met hem nog niet geluisterd ik vind hem in de podcast vind ik hem fijner mm -hmm. want hij krijgt, hij krijgt iets meer de tijd ja ik kan me ook voorstellen dat mensen zijn stem irritant vinden, ik vond zijn stem heel aangenaam. Ik, ik, ik vond het zelf niet zo heel irritant hoor, maar, ja. Um, ja. maar... Hij, hij is wel, en dat, dat, dat zegt dan nu maar even als een soort van compliment, zeg maar. Gewoon super open en vatbaar voor wat zijn gasten te zeggen hebben. Oh wacht even, Heb je het nu over Duncan Trussell? Of over... Nee, ja, Duncan... ik had het over Damien Eccles, deze gast. Ik vond zijn stem heel... Oh, Duncan sorry. Trussell heeft een hele uh, uitgesproken stem, die ja, inderdaad toch? heel ja. irritant kan worden. Maar ik omdat wel zo heen, ontwapenend is, kan ik het heel erg goed van hem, ja. van hem hebben. Maar je kan ook denken, wie is deze gast? Praat normaal, doe ja. normaal. Maar ik krijg Whatever. van hem een beetje de vibe van de presentator van het drama. Ja. Dus. Uh, dat hij gewoon heel erg... Uh, Vertel het mij, vertel het mij wat, wat, wat jij denkt. En daar haal, ik, uh, daar haal ik de dingen bij die bij mij aansluiten. En daar ben ik heel enthousiast over. Zeg ja. maar. En, uh, ja. Het is op zich iets wat heel goed werkt in het programma. Ja, ja in, in dus ook in de Midnight Gospel. En wat gewoon gaaf is aan deze serie is... Het beeld is zo... Ja, ik weet niet. Je moet het echt meerdere keren kijken. Want je kan zeggen... focussen op het verhaal. Of tenminste wat er verteld wordt. En dat ja. is wel heel interessant. Maar je kan ook focussen op het beeld. En dan... Maar op een gegeven moment zie je ook wel hoe dingen samen gaan werken. Zonder dat het een letterlijke vertaling is van wat er wordt gezegd, zie je heel duidelijk de link met um, wat er gezegd wordt. Terwijl het, ja, het brengt je okay. ook weer op een ander spoor. Ja. Dus het is bijna een soort van uh, paranormale ervaring. Het is om een ervaring sowieso. Ja, ja. Meer een ervaring dan andere soorten series. Het is, uh, als je het voor het eerst kijkt, is het heel heftig, vond ik het. Ja. ja. En, uh, maar ook zeg maar, je, je, je combineert uh, eigenlijk. Uh, ja, filosofie waar je echt wel even je, je kopie bij moet houden, anders ben je de draad kwijt. Ja, absoluut. Maar tegelijkertijd is het beeld ook fucking druk. En er gebeurt van alles in het meest van de pot gerukte rare dingen af en toe. Ja. Dus um, ik, ik, kan het, ik heb uh, na aflevering 3 besloten van ik ga luisteren. Mm. Want ik merkte dat ik dat sowieso het meeste deed. En ik heb het, laat maar zitten, dan, dan kijk ik. maar even, Ik kijk wel, weet je wel, maar ik registreer minder ja. actief. Of zo. En dat vond ik een grappige manier om daarmee om te gaan, zeg maar. Ja, ja. ja. Ik heb net ook besloten om eerst de eerste keer als ik kijk te luisteren... en de tweede keer als ik kijk ja. te kijken. En eigenlijk zou ik nog een keer een derde keer willen kijken... om het echt tegelijk te doen. Omdat het dus op een gegeven moment ook veel meer met elkaar... vermengd gaat worden of zo. Ja. Of een soort gekke relatie krijg. Maar nog even terug naar die Damien Eccles. Wat ik trof vind aan hem... ...is um, dat hij, hij is heel open over uh, de magie die hij praktiseert... ...en ergens ben ik daar ook wel een soort bijna jaloers op... ...op iemand zo daar een overtuiging heeft. Want het spreekt me ook wel aan, maar ik zou er ook niet van ...ja, ik zou er nooit zo voor durven gaan. Ik denk ook niet dat ik dat zou doen, dat dat iets voor mij is. Maar werkt hebt... het ook niet pas als je er zo voor gaat? Dat is natuurlijk ook de vraag. Nee, als je er zo voor gaat, dat klopt ook niet. Maar dat, dat je er zo van overtuigt, dat het gewoon... Mm -hmm. Uh, maar ook op een hele rustige manier. Van ja, dit is gewoon wie ik ben. Dit is hoe ik, hoe ik erin sta. En uh, dit is mijn pad wat ik moet bewandelen. En, um, maar dus ook helemaal niet op een soort van manier van. Nou, waar we het eerst over hadden, misschien Jomanda of hmm. Dirk Ogilvie. Is het jouw normaal, zeg maar? Ja, ja. ja, maar wat hij dan zegt, dat je echt denkt... Wow, wat, waar heb je het allemaal over? Wat, wat is dit? Um, dat vind ik ook een, een hele interessante combinatie. Ja. Ja. ja, want het is soms wel far out there wat hij zegt. Zonder te zeggen van, oh, het is belachelijk... Maar dat je echt denkt, oké, okay, dit is wel... Um... Het gaat over je, over je hoofd. Ja, dit is wat anders dan de horoscoop die je in de krant leest. Nou. Uh, ja, nou, als je Crowley gaat lezen of zo. Ja. Ja. Dat, die komt ook nog voorbij in die aflevering. Oké, okay. we ja. moeten hem nog zien. Oké, okay, nou een aanrader. Dat was mijn tip. Super tip. Je, je tip en subtip. Uh, mijn tip en subtip? Ja, alle tips, uh, nou ja, het is, dus gooi je gooien we gewoon in de show notes. Dus dat is het maar het allermakkelijkste voor jullie. Ja. En uh... Hebben we al een e-mailadres of iets anders als mensen contact met ons op willen nemen? Of heb je iets van nou laten we eerst maar wat af afleveringen ja, af maken en dan kijken we wel weer verder? De, de, de robot die gaat zometeen het e-mailadres zeggen. Oké. Okay. Robot. robot. Dus ik kan gewoon <laughs> nog later even een stemmetje <laughs> ja, knippen of zo. podcast.netdwallicht.nl Lees meer over onze afleveringen of laat een voicemail achter op www.hetdwallicht.nl Nou Thomas, op avontuur! Op avontuur! Waar gaan we naartoe? Dat weten we niet. Ja. <laughs> maar dat gaan we nog zien. Ja, Hartelijk ik geluk. heb er heel veel zin in. Cool. We hebben toen geen uh, handschudden, geen boksen, maar... Uh, anderhalve meter afstand. Ik, ik heb er zin in. We gaan om al, anderhalve meter afstand springen we het onbekende in. Het Waarlicht is een co-productie van Pion, Triesen en Marije Jansen. Show notes en meer informatie vind je op www.hetwaarlicht.nl